11 uur remonserie met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar een t-shirt dat de vermiste Julian droeg toen hij het huis van zijn moeder in Zeist verliet met zijn broertje en zijn vader. Ook is de politie op zoek naar een rode onderbroek van de vader. De vader werd dinsdagochtend doodgevonden, hij had zelfmoord gepleegd. De man bleek geen onderbroek te dragen en de politie zegt informatie te hebben... dat hij op enig moment een rood boksershirt droeg en dat kledingstuk wordt vermist.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 De gemeente Leiden heeft een ambtenaar geschorst nadat hij bekend had een portemonnee met inhoud te hebben verduisterd. De portemonnee was als gevonden voorwerp ingeleverd door een medewerker van het FARA-programma Rambam. Toen een Rambam-collega de portemonnee kwam ophalen bleek die onvindbaar. Uit politieonderzoek kwam een gemeentemedewerker als verdachte naar voren. De man is door de gemeente Leiden met onmiddellijke ingang geschorst met het voornemen hem te ontslaan. In Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, hebben duizenden woedende mensen zich gekeerd tegen een parade van homo's ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen homofobie. Orthodoxe christenen, aangevoerd door priesters, belaagden de demonstranten. Sommige priesters hadden bossen brandnetels bij zich waarmee ze de homoactivisten probeerden te slaan.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 Boris Dietrich heeft de Jos Brinkprijs voor homo emancipatie gewonnen. De oud-politicus zet zich namens Human Rights Watch in voor homorechten in de hele wereld. En volgens de jury schuwt Dietrich in zijn aanpak zijn opponenten niet. En dan het weer. Vanuit Duitsland trekt een nieuw regengebied het land in. Vooral in het midden en noorden kan het vannacht en morgenochtend stevig regenen. En in het noorden mogelijk ook onweren. Morgenmiddag wordt het droog en breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 17 graden in het zuidoosten. Zondag dan schijnt de zon geregeld en maakt vooral de zuidelijke helft kans op een bui. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Het bestuur van de VVD gaat integriteitsregels opstellen... voor haar eigen bestuurders. Vind ik mooi. Een liberale partij van vrijheid-blijheid... die met regels morele problemen te lijf gaat. Het is toch een beetje GroenLinks dat zegt... groen is ook niet alles. Welkom bij Met het oog op morgen. Wat kunt u verwachten dit oog? Gorge Videla, de oud-dictator van Argentinië, is overleden. Journalist Frits Barend vroeg hem ooit waar die 30.000 vermiste Argentijnen toch waren gebleven. Barend vertelt zo wat Videla hem toen antwoordde. Fotograaf Jan Banning fotografeerde daklozen in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Maar als je goed naar die foto's kijkt, is er van die dakloosheid eigenlijk niets te zien. Waarom deed Banning dat op deze manier? Verder hoort u natuurlijk het gesprek met premier Rutte... en om vijf voor twaalf vragen we Antoine Baudard... waarom de katholieke kerk opduikt op de Biennale van Venetië... een plek waar diezelfde kerk toch vaak is verguist. We beginnen met een overzicht van het nieuws van... vrijdag 17 mei. Paniek, chaos, maar vooral ook woede onder de overlevenden van twee bomaanslagen in Bagdad. De eerste bom ontplofte bij het uitgaan van een moskee. Toen mensen toestroomden om de gewonden te helpen, explodeerde de tweede bom. Bijna 60 mensen lieten het leven. Volgens een verslaggever van Al Jazeera gaat het om sectarisch geweld. Oud-dictator Jorge Videla is overleden. Hij gaf in de jaren zeventig leiding aan de Argentijnse junta... en was verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden mensen. Drie jaar geleden kreeg hij daarvoor een levenslange gevangenisstraf. Videla stierf in zijn cel. Hij was 87 jaar oud. Premier Rutte had niet veel woorden nodig om de oud-dictator te herdenken. Over de doden niets dan goeds. En verder is er over deze man niet heel veel goeds te zeggen maastricht aachen Airport staat op het puntje van omvallen. Als er geen steun komt voor het vliegveld, gaat het failliet. En dat zouden ze jammer vinden in Limburg. Ja, kijk, Limburg is niet zo groot en alles draait hier om bereikbaarheid en infrastructuur. En dan hoort natuurlijk ook een luchthaven bij. Nou, met zo'n 300.000 passagiers per jaar kun je jezelf ook afvragen... Of het, vliegtuig, of het vliegveld wel bestaansrecht heeft. Is het niet gewoon een prestige kwestie? Ja, dus ook een stukje identiteit en imago. Als zo'n luchthaven omvalt, dan is dat heel erg voor de trots van Limburg... We blijven nog even in Maastricht, want burgemeester Hoes... krijgt extra agenten voor zijn strijd tegen agressieve drugscouriers. Tenminste, dat heeft minister te beloofd. Als hij extra politie nodig heeft, krijgt hij die. Maar ik moet wel een plan hebben, dus ik zal zelf ook naar het zuiden gaan... om dat daar ook te bespreken. En nu maar hopen dat er een stel jonge knapen tussen zitten... want het politiekorps vergrijst in rap tempo. En dat heeft zo zijn gevolgen volgens de vakbond. Mensen kunnen last krijgen van slapeloosheid... of moeten meer rusten om te herstellen van nachtdiensten. En dan zou je wel weer eens minder agenten kunnen hebben in plaats van meer. En als je dat niet kunt realiseren in je organisatie... dan uh, loopt het risico op dat je uitval hebt... en dat je je bezettingen niet voor elkaar hebt... zodat je de roosters niet rond hebt. Bram Moskowitz presenteert op dit moment... de laatste aflevering van dit seizoen van het Po-nieuws. Moscovits verloor een weddenschap van uh, Rutger van Kastrikum... en dan plaats achter de desk. Goedenavond, dames en heren. Niet schrikken. Dit is het jaaroverzicht van 2013. Het derde seizoen van het Poonnieuws zit daarop. Maar ik heb goed nieuws. Want de tegenstelling tot mijn persoontje is poond... ook komend seizoen weer gewoon van de partij. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En dan zouden we nu heel graag even praten met Boris Dietrich... die heeft vanavond uh, Jos Brink uh, prijs gewonnen voor homo-emancipatie... maar we krijgen hem niet te pakken, dus misschien volgt dat later. We gaan door met de krant van morgen. Politie, justitie en de vier grote banken ING, ABN AMRO, Rabo en SNS... gaan samenwerken bij de bestrijding van internetfraude. De Telegraaf schrijft dat bankrekeningnummers van criminelen... door de politie snel aan de banken worden doorgegeven... zodat die meteen kunnen worden geblokkeerd. Aanleiding is het toenemend gebruik van bankrekeningen door fraudeurs bij met name ING. Tot nu toe bleef de identiteit van internetcriminelen geheim door de privacyregels van de bank. De projectleider van het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie bevestigt dat er een proef loopt met de ING met wekelijkse uh, informatieuitwisseling. Binnenkort wordt die uitgebreid naar andere grootbanken. De Volkskrant heeft een reportage uit een plaatsje in Bangladesh... waar kleding wordt gemaakt voor H&M. Bijna alle 2500 werknemers in een fabriek zijn in staking... uit protest tegen de werkomstandigheden... sinds in de muur van de fabriek een scheur was ontstaan. Dat was vlak nadat de fabriek in Dhaka was ingestort. Daarbij kwamen eind april meer dan 1100 arbeiders om. De arbeiders voelen zich overigens niet alleen onveilig... maar vinden ook dat ze te weinig betaald krijgen. Al werken ze minimaal 14 uur per dag, ze kunnen er niet van rondkomen... H&M gaat niet in op vragen over de staking... maar zegt in een mail dat het de vraag om hogere lonen steunt... en dat H&M zaken blijft doen in Bangladesh, ook als de lonen stijgen. Het Nederlands Dagblad bekijkt in het bijzonder... het effect van de dictatuur van Videla op de kerken. Videla begon de vuile oorlog tegen opposanten, maar anderen zetten die door. Onder zijn dictatuur spleten de kerken in drieën. Collaborateurs, wegkijkers en mensen in het verzet. Een minderheid. Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims... die volgens trouw hun regels ook op straat toepassen. Niet moslims, maar ook gematigde moslims hebben daar last van. Ze zeggen dat ze worden aangesproken op straat op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen. Bijvoorbeeld als ze roken op straat. Of meisjes worden aangesproken door gesluierde vrouwen op hun rokken boven de knie. In de buurt staan drie moskeeën die als salafistisch bekend staan... In gesprekken die Trouwer de afgelopen twee maanden voerde, spreken bewoners en organisaties over de invoering van een mini-Sharia. -shari het handboek voor uh, psychische aandoeningen, de DSM, is uit de tijd. Dat zegt ook leraar Psychiatrie van Os in het Nederlands Dagblad. Komende week wordt een nieuwe editie, de DSM-5, gepresenteerd op een Amerikaans congres. Maar het handboek beschrijft stoornissen en syndromen die feitelijk niet bestaan, zegt van Os. Zo denken we niet meer in de psychiatrie. Hij legt in het Nederlands Dagblad uit... we gaan tegenwoordig niet uit van de geconstateerde ziekte... maar van de zorgbehoefte. Dat werkt heel goed. Een patiënt met psychiatrische problemen... beantwoordt bijvoorbeeld op zijn telefoon... een paar keer per dag een aantal vragen. Via een computer is dan vast te stellen hoe het met hem gaat. Net zoals een hartpatiënt die met een metertje rondloopt... Ook Trouw legt een nadruk op de controversie die er is rond het handboek. Een concept daarvan heeft al veel kritiek gekregen. De lijst zou onnodig mensen psychiatrisch ziek verklaren... en zo complex zijn dat de gemiddelde psychiater hem niet meer begrijpt. De psychiaters met wie Trouw sprak denken verschillend over de kwaliteiten van deze. Het Nederlands Dagblad tot slot bezocht een dagje speeddaten... tussen predikanten en vakante gemeenten. Georganiseerd door Dominee 2.0, een beweging van jonge predikanten uit de PKN, die constateren dat jonge predikant, predikanten moeilijk aan het werk komen, doordat gemeenten vaak graag een ervaren predikant willen. Op deze dag waren 16 aspirant-dominees afgekomen en 14 gemeenten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbaden. I'm just- van Jos Stone. Binnen enkele weken tijd twee VVD-staatssecretarissen in politieke problemen en een Limburgs-liberaal boegbeeld, namelijk Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie, maar die niet min op de VVD-lijst in Roermond staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Politiek redacteur Hans-Anderinga, goedenavond. Goedenavond Thijs. Het zijn geen gemakkelijke voor de tijden voor de VVD lijkt me hè? Nee, dat zijn het zeker niet. Uh, vooral als je ziet dat dit niet alleen over politiek gaat... maar dat hier ook de integriteit in het geding is. Uh, laten we eens kijken naar die twee staatssecretarissen... Wekers en Teven. Zij hebben zich in de Tweede Kamer uh, verdedigd met argumenten... en uh, de eindconclusie was dat ze konden blijven zitten. Maar toch uh, hoor je hier en daar uh, het verwijt van... Uh, het zijn plusklevers. Ze zullen het wel afgesproken hebben. Dat is een situatie waarin je het uh, niet snel goed kan doen... En iemand als Ben Korthals, de VVD-partijvoorzitter... die ontraden de lokale VVD-afdeling in Roermond... zet die Jos van Rij toch niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze doen het toch, en dat mogen ze doen. Maar voor het beeld van de partij is het vrij lastig. En volgende week zal dat het onderwerp zijn van zijn speech op het VVD-congres. Maar ja, het is wel lastig, want het heeft te maken met het imago van je partij. Dus je moet enorm oppassen. Ja, dan nou was het eerder deze week uh, verantwoordingsdag. Dan wordt uh, gekeken of het belastinggeld doelmatig wordt uitgegeven. In dat debat gaf VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zijn visie op hoe zijn ideale wereld eruit ziet. Als je de maatschappij helemaal opnieuw zou kunnen inrichten. Welk beeld schetst hij daar? Zijlstra ging in zijn bijdrage ervan uit dat de 150 Kamerleden... in een bootje zouden landen op een onbewoond eiland... en helemaal weer opnieuw de wereld, de maatschappij, in zouden moeten richten. Ja, en dan komen de echte liberale denkbeelden naar voren... dat uh, er zou een hele kleine... Uh, overheid zijn, die alleen zorgt voor de veiligheid voor de mensen op dat eilandje. Uh, er zou iets aan onderwijs en gezondheidszorg moeten worden gedaan. En dan heb je het eigenlijk wel uh, gehad in de liberale filosofie en visie, want de rest is dan vooral eigen initiatief. Ja, en komt dat in de buurt van wat uh, uh, premier Rutte met zijn kabinet wil? Nou, Rutte zit wel met een probleem dat hij uh, samenwerkt met de Partij van de Arbeid en die hebben heel andere ideeën. Maar... De persoonlijke ideeën van Rutte die komen natuurlijk wel heel aardig in de buurt... met wat Zeilstra afgelopen week schetste. Het komt zeer overeen met wat ik persoonlijk natuurlijk als VVD ook vind. Daar uh, was ik het heel met zijn verhaal eens. Uh, de coalitie vanzelfsprekend is ook uh, een coalitie van twee partijen. Dus uh, ik vo voel me zeer genoodzaakt hier vanavond... toch ook vooral namens de twee partijen te spreken. En dan is Want het dat beeld dat Zeilstra schetste is uh, een kleine overheid... een paar dingen die in het leven belangrijk zijn... zoals uh, veiligheid, uh, onderwijs, gezondheid... Zorg, dat moet een overheid doen. In de rest moeten we vooral zelf doen. Ja, dat heb ben ik zeer met de meens. Maar ik ben natuurlijk voorman van een coalitie van twee partijen. En als ik mij probeer voor te stellen hoe de Partij van de Arbeid hierop zal reageren... dan zal de Partij van de Arbeid er ongetwijfeld anders over denken. Uh, dus het kabinet uh, houdt zich aan het regeerakkoord. En het regeerakkoord is natuurlijk een samengaan van heel veel gedachten die leven in de kring van de VVD... en gedachten die leven in de kring van de Partij van de Arbeid. Als je ziet dat een van de zinnen in, ik dacht in het vorige regeerakkoord... Uh, Rutte 1, dat was... Uh, we beginnen de trap van bovenaf aan schoon te vegen. Dus we beginnen bij het kleiner maken van die overheid. Ambtenaren ontslagen, het liefst ook minder ministers, minder dat, dat, ambtenaren... Dat, op op zichzelf, niveaus. dat loopt op zichzelf allemaal door. Hè, mm -hmm. Want uh, al die bezuinigingen uit het vorige kabinet... worden door dit kabinet uh, overgenomen. Ja. Uh, dat zou je kunnen zeggen, is de vertaling naar vandaag... Van de woorden van Zelstra, maar hij ging natuurlijk een heel stap verder. Hij schetste echt: stel eens dat je helemaal opnieuw kunt beginnen. Dan heb je veel lagere belastingen. Dan heb je veel minder, veel minder overheid nog dan je nu hebt. En bijvoorbeeld als het gaat om gezondheidszorg en sociale zekerheid, neem ik aan dat de Partij van de Arbeid er anders over zal denken. Waar denkt u dat dit kabinet kan komen? Stel dat het tot 2017 blijft zitten, tot de eerstvolgende geplande verkiezingen. Waar kunt u zitten als u het een beetje legt... langs de maatlat die Zeilstra schetste? Nou, ik, ik hou me echt aan het regeerakkoord. En wat we doen is de overheidsfinanciën onder controle brengen. Dat is ook van belang. Want dat maakt het ook mogelijk op termijn lasten te kunnen verlichten. We willen de hervormingen, de noodzakelijke hervormingen doorvoeren. En we zijn natuurlijk ook. Dat is een element waar de VVD natuurlijk minder voor voelt. We proberen die rekening, dat is een PvdA inbreng in het regeerakkoord, ook maatschappelijk zo neer te leggen dat hij niet alleen met een lagere inkomens ligt. Dus dat is een, een, een het verkleinen van de inkomensverschillen zit ook in het regeerakkoord. Dat is geen VVD-hobby. Nee. Nee. Maar het is wel een concessie aan de Partij van de Arbeid. Dus in die zin denk ik dat. We best een eind komen op de meetlat van Zelstra, maar ongeveer halverwege. Nu uh, stond ook in datzelfde rapport in de rekenkamer, en u heeft het zelf uh, hier ook al vaker gezegd, als je, als je kijkt, als je al die bezuinigingen optelt, dan uh, gaat er iets van 44 miljard wordt eigenlijk uit de economie gehaald. En de kritiek van economen ja. is ook van, ja, dat gaat niet goed. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar Nederland, en dan is ook de boodschap aan u, hou daar toch eens een keer mee op door zo streng te gaan bezuinigen. Maar uh, het vertrouwen van burgers wordt ook zwaar op de proef gesteld. Laat ik het voorzichtig Ja, maar zeggen. omgekeerd, als je het niet doet... stel je het vertrouwen van de burgers nog veel meer op de proef. Want diezelfde Nederlander ziet... Dat we inmiddels vorig jaar uh, wat is het, 24 miljard meer hebben uitgegeven dan we binnenkregen. Ja. Dat de staatsschuld nu 26.000 euro is per Nederlander, inclusief de net geboren baby. Ja, maar is vraag het vraag vertrouwen die het, het nog het? een beetje met de politiek, met, met het kabinet... dat gaat uh, duizelingwekkend naar beneden. Ja, maar niet door de bezuinigingen. Uh, dat komt natuurlijk omdat de economie het zwaar heeft. Maar, maar als de boodschap is van de economie gaat ook slechter doordat er zoveel bezuinigd wordt... Kijk, als je bezuinigt, heeft het altijd effect op de economie. Dus dan moet je iets meer bezuinigen om dat effect goed te maken. Maar eh, je bezuinigt uiteindelijk omdat dat ook de enige weg is naar herstel. En het tweede wat je moet doen is parallel daaraan hervormingen arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs... omdat die noodzakelijk zijn, ook voor die banenmotor. Dus we, doen eigenlijk, we drukken eigenlijk alle knoppen in als kabinet... om ervoor te zorgen dat die economische groei weer op gang kan komen. Okay. Een van de redenen waarom het vertrouwen van burgers in de politiek... ook wel op de proef wordt gesteld is... Uh, in dit geval de afgelopen weken twee staatssecretarissen onder vuur. We hebben uh, binnen uw eigen partij uh, Jos van Rij... een man die uh, op dit moment verdacht wordt van belangenverstrengeling enzovoort... En Diezelfde uh, Van Rij, die staat wel als lijstduwer uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lijst van uh, de VVD. Zijn dat zaken waarvan u denkt van kiezers, wennen er maar aan, het hoort erbij? Of, of is nee, hier waar, een probleem over, over geloofwaardigheid van ik, de politiek? Jos van Rijs onder de rechter, dus ik vind het echt moeilijk om daar nou dingen over te zeggen. Maar u heeft het ook over die twee staatssecretarissen. Mm. En daar ging het over het functioneren. Niet over de vraag of zij uh, fraude hadden gepleegd of wat dan ook. Of ja. uh, met de belastingen of uh, weet ik veel wat voor vreselijke dingen. Ja, en een beeld uh, dat een beetje hangt ook is ondanks hun verdediging. Uh, ja, maar er was al lang afgesproken dat ze mochten blijven zitten. Nou, dat is niet waar. Uh, want, uh, nee, maar dat, dat is wel niets... beeld. Hè? Ja, maar het beeld, uh, dat roepen we samen hierop. En als we nu uitleggen dat het niet zo is, is het beeld ook weg. Dat is het mooie van beelden. Dat uh, gaat makkelijk dan. Ja, dat, dat zijn we vorig jaar altijd. Zo, zo, nu groeit het beeld en dan gingen hij vervolgens dat beeld bestrijden. Nee, uh, het beeld is iets wat je met z'n allen verzint... en ook gaat voeden door, door maar te zeggen er is een beeld. Ja, dan wordt dat beeld groter en groter. Kijk nou naar Frans Wekers deze week... Zware verwijten uit de oppositie. Of hij voldoende had gedaan om die vrouwen te bestrijden. Hij heeft daar drie uur zich staan verdedigen. Hij stond daar recht overeind. Ik heb het drie uur lang zitten bekijken. Uh, Vond ik zeer, zeer overtuigd. Ik las dat over, ook terug van heel veel commentatoren. Dat ze zeiden, ja, dat was gewoon een overtuigende verdediging. Beginning het begin was een toen, beetje lastig. Toen het over de verhouding met de Vioot ging. En een van de onderzoek. Ja, ongeveer op een kwart 20 minuten had hij het daar even zwaar. Toen bleek dat dat ook goed zat. En, en de rest ook van het debat deed hij verschrikkelijk goed. Hij, uh, nou vind ik het mooie. En die zich zorgen maken over de politiek en kunnen we wel vertrouwen hebben. En blijft niet iedere cent niet allemaal plusplakkers. Ik denk mensen die dat debat gevolgd hebben, zullen vaststellen, ja, hier was iemand waar serieuze verdenkingen waren of hij wel genoeg deed. Die heeft zich onwaarschijnlijk grondig verdedigd. Stond daar vier overeind. En dan is het ook logisch dat hij blijft. Zou hij zich niet goed hebben verdedigd? Dan was hij weggegaan. Uh, Zo simpel het... lag dat ook voor u? Zeker. Als, hij, als die verdediging niet goed was gegaan, als hij dat verprutst had dat debat, was dat natuurlijk einde oefening geweest. Er stond heel veel op het spel. Uh, hij had mij verteld hoe het zat. En ik heb hem ook gezegd, luister, het is ook uiteindelijk hoe je er staat... hoe je het verdedigt, in combinatie met de inhoud van de verdediging. Die laatste daarvan wist ik dat het goed zat. Dat eerste wist ik dat hij kan. Uh, maar het is uiteindelijk ook de persoonlijke, innerlijke overtuiging hoe je er staat. En hij deed dat echt overtuigend. En dat is ook weer belangrijk voor het herstel van gezag. Dus dan zou ik ook tegen de mensen willen zeggen, kijk naar nou hoe het gaat. En in het verleden zijn er ook genoeg bewindslieden afgetreden... waar wel dingen fout zaten die ze niet konden herstellen in een debat. Wellicht dat de geest van Pinksteren over ons allen neerdaalt. Dat het beter gaat. Dat is wat we hopen. Goed weekend. Goed weekend en goede Pinksteren. Er was an age, the battered times were coiled up around you like a diamond cage. Though your sparkles long resigned, it flickers like the embers of a dying blade. Might be the last days of the blinding lights So you and me should go and get so high tonight Take me, take me, take me Met uh, Take Me Out of Myself en dat komt van zijn uh, nieuwe cd Momentum. Oud-dictator van Argentinië, Videla, is uh, vandaag overleden. Roel Janssen is nu financieel journalist... maar was tijdens het regime van Videla correspondent in Argentinië voor uh, het oog... en voor ook uh, in het Zijlandersblad. Roel, goedenavond. Goedenavond, Thijs. Kan je ons uh, uh, tekenen wat de sfeer was toen jij daar kwam in 1977? Nou, die was enorm uh, grimmig. Uh, Argentinië was... Het had een periode van grote politieke chaos achter de rug. Hè. Toen kwam in 1976 die staatsgreep. Er werd uh, Isabel Perón, een soort ja, een hele zwakke president... die werd eruit gegooid. Maar in feite was er al een soort burgeroorlog in het land aan de gang... en de militairen die zouden wel eens even orde op zaken stellen. Die zouden uh, nou ja, de orde en de rust herstellen... en daarmee ook alle christelijke waarden en al dat soort zaken meer. en, zo. en uh, nou ja, Videla als uh, commandant van het leger, commandant van de strijdkrachten... was uh, uiteraard de aangewezen persoon om dan de, de president te worden... de leider van de junta met andere militairen en uh, de sfeer was echt van hele grote repressie en, en terreur. Dat kon je overal proeven en voelen, waar je ook maar was. Waarschijnlijk ja, en... zag het er heel vriendelijk en open en aardig uit en zo... maar ondertussen uh, ja, was het toch gewoon een uh, hele gruwelijke uh, militaire dictatuur. Ja, en, ho en hoe merkt je dat in het leven van elke dag, militairen op de straathoeken? Nou, je zag uh, van die beruchte autootjes waarin polities rondreden. Dat waren donkerblauwe uh, forts, herinner ik me nog, zonder nummerborden. En die stopten dan plotseling en dan sleurden ze iemand van de stoep. En dan namen ze die mee en die konden dan verdwijnen. De mensen die het los desaparecidos, zoals ze heten, de verdwenen mensen. Dat, waren er, nou, dat zijn er wellicht iets van 10.000 geweest. En ik heb dat ook daadwerkelijk op straat zien gebeuren. Dat die auto's stopten, mensen uh, in, erin gesleurd werden en vervolgens doorreden. En ja, het uh, de, de wandelend publiek uh, kijkt dan maar even de andere kant op. En daar kun ja. je natuurlijk niks tegen doen. En, en wist je wanneer je daar bang voor moest zijn, of was dat ook nog volstrekt willekeurig? Dat soort dingen was heel willekeurig, dat gebeurde maar zo, maar ik ben ook bij de eerste bijeenkomsten zo'n beetje geweest van die beroemde, inmiddels of later beroemd geworden dwaze moeders van de plaza de Mayo, hè. die moeders van de vermisten, die zeiden waar zijn onze zonen, waar zijn onze dochters, ja. en eh, die allereerste bijeenkomsten van ze, toen liepen ze eh, rondjes voor het presidentiële paleis, waar die Videla dus zat, eh, met een eh, spandoek, eh, en een, en een, en een en ze hadden witte, witte lakens, en witte, witte zakdoeken hadden ze bij zich, was eigenlijk het enige waar ze mee demonstreerden. En dat was enorm heftig. Daar kon je echt een mes door de spanning snijden. Maar zo dat kon dus on... wel. Ze werden niet weggeschoten. Nee, ze werden niet weggeschoten, maar ze werden ontzettend goed in de gaten gehouden. En als ik probeerde toen in, in die tijd ook al contact met ze te leggen en zo, nou, dat was echt bloedlink. En ook okay. met mensen die daar zo omheen zich bewogen, dacht je, oeh, dit gaat mis. En ook contacten die daaruit voortkwamen met mensen die naar later bleek of later ontdekte ik dat in het verzet zaten en zo. Dat was echt van die spannende, veelmachtige situaties van afspraken. Uh, sprake maken met de ondergrondse, uh, weet je wel, van de ene bus en de andere... Ja. van het café naar dit en van dat ja. en andere mensen... en dan uiteindelijk kreeg je iemand te spreken. Dat was dus wel heel heftig. Okay. Aan de telefoon is ook Frits Barend. Frits, goedenavond. Goedenavond, Ik Je bent nu hoofdredacteur van Helden Magazine... maar in 1978 was jij samen met Henk van Dorp voor Vrij Nederland in Argentinië... vanwege het WK Voetbal. Kan jij ja. je nog herinneren wat voor sfeer daar hing? Uh, nou, zoals uh, net terecht beschreven is een hele grimmige sfeer... En wat ik mij voor het, al voor het eerste moment echt herinnerde was... De, de openingswedstrijd. Die was, als ik het goed heb, op een donderdagmiddag om vier uur. En dat werd bewust gedaan, omdat op dat moment... de moeders van de Plaza de Mayo demonstreerden. En uh, Henk en ik hadden ons opgesplitst. Henk was naar het stadion gegaan voor die openingswedstrijd. En ik ben naar de Plaza de Mayo gegaan. En je moet je voorstellen dat Plaza de Mayo is een beetje de Munt. De Dam, zaterdagmiddag om vier uur. En uh, toen ik daar om vijf of vier aankwam was het geheel verlaten. En precies op vier uur... ik liep echt het kind en raam... echt in een eentje op de eentje verplaatsen... maar precies op vier uur... kwamen er zo'n zes, zeven hoeken... kwamen zo'n acht tot tien van die moeders aanzetten. Dat waren dus die Marius Lokka's, die Dwaze moeders. En ik stelde me aan hen voor... ik zegt tegen journalist uit Nederland... ik wil graag in contact met jullie komen. Ik kreeg uh, kaarten, bloemen... en telefoonnummers... en die godsnaam aandacht aan ons. En dat was een hele surrealistische sfeer dat het totaal verlaten, Plaza lastige loopt loop je daar alleen met tien vrouwen. Ah, ja. En vrij snel al, nu tot drie, vier later, kwamen er dan mannen dat van, ja, provocateurs, die zeiden, het zijn hoeren, laat je niet de maling nemen, het is belachelijk wat je hier doet. Okay. En gelukkig was er een Franse cameraploeg die kwam, zodat ik in ieder geval gefilmd werd. Ja, het was een hele juridische sfeer dat ik daar... En ik heb dus dat wat contact opgedaan, waarmee ik later wat gedaan heb. Ja, Oké, okay. ik vertel even dat de lijn met jou slecht is. Want jij zit in Israël, dus niet hier in de buurt. Dus uh, dat is de reden nee, je dat je wat verder. Is het zo slecht Ja, dat hoor ik. Niet nee, ja, je bent te verstaan, maar het is geen beste lijn. Roel, um, is, kon jij in contact komen met het regime? Heb jij in Fidela bijvoorbeeld gesproken? Nou, ik heb, nee, ik heb hem nooit ja. gesproken. Nee, zover ging mijn contact nou ook weer niet. Ik ben er wel bij geweest toen hij de macht overdroeg aan zijn opvolger, generaal Viola. Genaamd, het was in 1981. Toen had Fidela eigenlijk zijn klus geklaard, zeg maar. En toen heeft hij de macht aan de volgende over. Overgedragen, maar direct spreken, ja, dat was natuurlijk geen sprake van dat ging dat gebeurde gewoon niet. Nou ja, Frits, jij wel hè? Ja, ik heb hem wel gesproken bij het slotbanket. Hoe ging dat, Frits? Daar is ook een foto van over bij het slotbanket van het Nederlands af van het BK voetbal. Het Nederlands af besloten daar naartoe te gaan. Ik ben heel lang uh, in het hotel daar tegenover en nog met iemand zelf aan de bar gezeten. Op het moment dat zij weggingen, kreeg ik de accreditatie van Wim Rijsberg. Ik leek een beetje op hem. Okay. De, Nina's kreeg ook een accreditatie van een official. En met die twee accreditaties zijn wij toen naar binnen gegaan. En uh, we zijn aan tafel gaan zitten waar het Nederlands-Halphan moest zitten. Ze waren heel blij dat er toch nog twee Nederlanders kwamen. Dus <laughs> ik sprak het Spaans. Dus ik begreep wat ze het over ons hadden. En daar zat ik met de toenmalige bondsvoorzitter Meuleman... En uh, ja, die keek toch wat verschrikt op dat er zaten, maar ik kon ons moeilijk versturen. En op een gegeven moment zei ik tegen Bert nee, als onze fotograaf, ik zei Bert, we moeten het moment afwachten, jij stelt je daarop, dan loop ik naar Fidela toe. Er zijn wat speeches geweest en dan begin ik met hem met de bandere te interviewen. En dan zeg ik eerst wel, meneer Fidela, van harte gefeliciteerd het ik wereldkampioen. Zo, oh fantastisch, dank u wel, u komt uit Nederland, ook oh, wat leuk dat je toch uit Nederland komt. En toen zei ik, en ik ben op het Plas de Maio geweest, op de dag van de opening. Ik heb daar de uh, Lok uit de Dwaze moeders gesproken. En ik begrijp dat er al 30.000 mensen zijn verdwenen. Zonder vorm van proces. Waar zijn die verdwenen mensen gelegen? Wat is ermee gebeurd? Uh, waar hebt u het over? Waar hebt u het over? Ik... Nou, er zijn 30.000 mensen verdwenen in het Argentinië. Zonder vorm van proces. Ik bedoel, dat klopt niet in Nederland. Kun je letterlijk letterlijke tekst lezen? En uh, ja, en we raakten raakte dat een beetje in verwarring. En uh, wat, wat zegt u daar? Dat is allemaal niet waar. Wie het? is allemaal niet waar. Ja, toen werd ik langzaam naar achter getrokken door uh, wat sterke handen. Oké. Okay. En uh, nee, dat was het dus. Maar, maar dat was hartstikke link of niet? Uh, het achteraf te zien was het denk ik wel link, ja. Want de penal was weg. De bescherming van de pico's is ook verdwenen. En weg, uh, we zijn dus teruggegaan naar onze tafel. En vrij snel daarna weggegaan. Ik we bedoel, op jas aan. En Bert was zo geweest, in zijn jas. Ja, de laatste fotograaf daar al die papieren te laten zitten. Nou, die waren dus weg. Dus weg van het land niet uit. Dus die kwam daar nou ook het land niet uit. Dat zijn pas en alles was hij kwijt Alles was hij kwijt is. Dus dan moest hij nu een paspoort aanvragen. En dat moet bij de ambassadeur. Maar waar de ambassadeur een keer betrapt. dat hij een takte wordt afgenomen bij generaal De Mello de luchtwacht gingen houden, dat was dus niet ja, niet conform de voorschrift van de ministerie van Buitenlandse zaken, we ja. daar een foto van, en dat is van de branden nogal nog opgebroken. Okay. Dus die stond niet te trappen om ons een nieuw paspoort nee. te geven. Nee. Dat, maar... heeft dus een, dat heeft drie hele verschillende dagen opgeleverd. Maar ja. jij dacht gewoon, ik kan er naartoe, ik ga er naartoe en ik ga het aan hem vragen? Uh, ja, dat, uh, ik was het ook al echt, ik had het in mijn hoofd en ik wist dat hij dat zou zijn bij die... Uh, en, die sluiting. en toen ik hem daar zag zitten, heb ik tegen Bert besloten. Ik zeg Bert, wat er ook gebeurt, ik ga er niet naartoe. Ja. Ze me daar niet tegen als ik naartoe loop. En ik heb hem daar, ja, dat zal het zijn, drie minuten gesproken. En ja, dat ja. dat, dat, dat ligt nog even in mijn agief. Nou, ja, prachtig verhaal. Roel, even terug naar jou. Waren ja. er, behalve de Groente zelf, ook groepen die Fidela steunde... in die tijd, in Argentinië oh. zelf? Nou ja, die staatsgreep die werd eigenlijk vrij algemeen toegejuicht. Want het was, zoals ik net al zei, zo'n geweldige politieke chaos... met ook al moorden en verdwijningen en zo... in de tijd voordat de militairen aan het bewind kwamen. En de gedachte was bij, bij een breed deel van de Argentijnse bevolking... van nou, daar gaan die militairen eindelijk ooit op zaken stellen. Het, het dus kan geen staat kon, was dat was de militairen het een tijdje overnemen. Nee gedachte aanvankelijk. Ja, en die, die gedachte die leeft bij een nou laten we zeggen, een minderheid van Argentinië tot de dag van vandaag, dat die militairen toch eigenlijk goed werk hebben gedaan, want ze hebben de subversie en het communisme, en de, he, die hebben ze een kopje kleiner gemaakt. Met name de peronisten hebben ze afgemaakt, hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En Fidela zelf heeft ook eigenlijk tot het laatst toe verdedigd wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn bewind altijd, uh, altijd verdedigd. Ook al zei hij daarbij, ja, er zijn natuurlijk slachtoffers gevallen, en ja, maar er, er zijn doden gevallen, maar ja, dat heb je nou eenmaal in zo'n vuile oorlog, hè. Dus ja. um, hij heeft waren er nooit. de, grond, dus hier, zet die in de Nou, niet alleen hoor. Ook wel de stedelijke nee, middenklasse. En, ja, maar toch, toch in, in belangrijke mate ook wel de middenklasse van Argentinië. die stik genoeg had van die onrust en ontvoeringen ja, uit de tijd ja. daarvoor. Ja. Maar, uh, hoe is het daarna verder gegaan? Op een gegeven moment is hij opgevolgd door een andere generaal. Uh, ja, Videla is opgevolgd door generaal Viola. Viola, Viola door um, Galtieri. En Galtieri is die on onzalige oorlog om de Valklands begonnen. En toen was het eigenlijk heel snel afgelopen. Want toen hadden de generaals... Uh, ze verloren de Valklandoorlog. Ze hadden Argentinië bankroet gemaakt. En ze hadden dat verschrikkelijke uh, uh, mensenrechten... Uh, drama veroorzaakt. Dus ik op alle punten was het, eh, hadden ze het totaal gefaald. En toen, eh, na het verliezen van de van de, hè, de Britten hebben dat toen heel snel eh, opgerold eigenlijk... toen zijn die militairen... Nou, eigenlijk met hangende pootjes zijn ze vertrokken. Ja. Ze zijn gewoon paleis uitgelopen, bij wijze van spreken. Toen kwam er een soort tussenbewind. En vrij snel daarna kwam er een uh, burgerregering. En die is begonnen met, uh, met het vervolgen van mensen... die die mensenrechten hadden geschonden. Maar dat uh, heeft geschonden. nog lang geduurd, hè, voordat Fidela is veroordeeld? Nou, dat is heel gek gegaan. Je moet de Argentijnen nageven. Ze hebben ontzettend uh, hardnekkig zich op ingezet... om die schendingen van de mensenrechten... en die grootse uh, schandalen die er gebeurd zijn... met die verdwijningen, die vermissingen, martelingen... mensen die in de zee zijn gegooid en al dat soort zaken, om dat te vervolgen. En ze hebben eigenlijk die hele militaire top is uh, al in de jaren 80 uh, aangeklaagd en veroordeeld. Die heeft ook vastgezeten, onder andere Videla. Maar ja, toen kwam er in, uh, ik geloof, 1990 weer een peronistische president, Carlos Meenem. En die zei, ach, laten we ze maar vrijlaten, want we moeten er een punt achter zetten. Ja. We kunnen niet eeuwig blijven doorgaan met het verleden. En toen zijn ze allemaal weer vrijgelaten. Vervolgens zijn ze in een tweede instantie... Uh, uh, in in, in, uh, in ja, langzaam maar zeker werd die vrijlating en die amnestie werd weer teruggedraaid. En vervolgens is Fidela dus in tweede instantie veroordeeld tot 50 jaar cel. Plus nog een heleboel jaren extra erbij. Dus hij had gewoon levenslang tot het, uh, nou ja, tot het nou, einde van de leven. Uiteindelijk, ja, maar dat heeft lang geduurd voordat die straf werd uitgesproken. Ja, dat premier, heeft een tijdje geduurd. Ja. Premier Rutte zei vandaag over de doden niets dan goed. En verder is er over deze man niets goeds te zeggen. Is dat uh, je goede conclusie, Frits? Ja, dat is een hele goede conclusie. Uh, en het is nu inderdaad ook zaak dat nu eens een rechtszaak begint tegen uh, Jorge Kjeta. Om zijn betrokkenheid al dan niet aan te tonen. Hij ontkent dat, dan is het onmogelijk. Als je lid bent van de Groen, dan ben je op de hoogte geweest. Als wij het al wisten in 1978. Ja. Dat er die, die dingen gebeuren, ja. dat zal hij het zeker weten Goeie, Nou, ik denk eigenlijk dat over Videla gewoon niks goeds te zeggen valt. Ook niet om, uh, over, al omdat hij nu dood is. Nee, ik ben nee, het niet nee. eens met Frits over, de, over die kwestie van Sorregeta. Daar denk ik eigenlijk iets anders over. Sorregeta was in Argentinië gewoon niks. Die stelde, ja, hij was staatssecretaris van Landbouw... maar hij was niet een van de mensen betrokken bij die repressie... en die uh, mensenrechten schending. En hij is eigenlijk alleen maar in het licht gekomen... omdat zijn dochter zo onverstandig is geweest... om met uh, ja, ja. Willem-Alexander ja, in de verhouding goed. te beginnen. Dat gesprek ja, gaan je we... Je het dat niet dat kennen, als je dit <laughs> is van de groenten... <laughs> Niet dat nee, nee, dat hij ervan geweten heeft, absoluut. Dat is ook echt klinklare onzin, dat hij dat steeds maar heeft ontkend. Okay. En zo. Dat moet hij gewoon een punt achterzetten. Zijn zitten. jullie daar toch nog over eens? Juliansten ja. en Frits Baren, dank voor jullie herinneringen. Graag gedaan. Okay. With you van uh, Crowded House uit 1992. Morgen wordt in de grote kerk in Naarden... het fotoboek Down and Out in the South van Jan Banning gepresenteerd. Een serie portretten van daklozen in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. En Jan Banning is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Oh, ja, van waar dit idee? Um, dit idee is eigenlijk niet van mij afkomstig. Ik ben uitgenodigd om in het zuiden uh, als artist in residence uh, iets te gaan doen dat met het zuiden te maken had. En dit kwam op mijn weg en na wat aarzeling vanwege het in mijn ogen... aanvankelijk wat uh, platgetreden karakter van het onderwerp... Uh, heb ik me daar toch over gebogen. Ja, platgetreden karakter, uh, want? Nou, daklozen zijn natuurlijk bijzonder vaak gefotografeerd. En dat maakte mij nogal uh, huiverig om daaraan te beginnen. Wat kan ik daarvan maken, dacht je? Wat kan ik eraan toevoegen, toevoegen. aan dat al bestaande beeld? Ja. En dat bestaande beeld is natuurlijk uh, vooral uh, wat oudere uh, mannen. Uh, zoals ik. Die er uh, iets wat versleten uitzien. Ja, mannen uitzien. is nog heel jong, mensen. <laughs> nou kijk, met, hè, met, een, met een mottige hoed en een warge baard. En uh, versleten uitziend. Uh, en zo zijn ze. Ja. Uh, Slaapzak uh, of een winkelwagentje. Enfin, daar lijkt een duidelijk beeld van te bestaan. En toen ik uh, toch uh, eenmaal overgehaald was... en uh, me daar wat meer in ging verdiepen... Uh, blijkt dat een flink deel van die uh, dakloze bevolking... in elk geval daar, uh, helemaal niet uit dat soort types bestaat. Nee. Want hoe bent u te werk gegaan? Hoe heeft u ze gevonden? Ik ben uh, aanvankelijk uh, tijdens het werken in, in South Carolina... dus zeg maar het eerste van de drie gebieden waar ik gewerkt heb... op pad gegaan met, uh, laten we dat noemen, een social worker... die mensen op straat benaderde. Dus mensen waarvan hij vermoedde dat ze dakloos waren of die die al kende om hun te informeren over zeg maar, mogelijkheden om hun leven wat te verbeteren. En ik ging mee in zijn kielzocht. Ja. Hij introduceerde me bij die mensen. Uh, en uh, nou ja, zo ging dat dan verder. En wilde ze allemaal meteen meedoen? Als u zei, ik wil een foto van je maken? Nee, maar het, uh, de, de, de, de, de aantal weigeringen viel me eigenlijk mee. Dat heeft natuurlijk toch erg te maken met, met wie je op pad gaat. Ja, de, de, de social worker waarmee u was, die had het vertrouwen van de mensen. Ja, die had ja. veel vertrouwen bij die mensen. En die was erg enthousiast over het hele idee... Uh, dus dat maakte het erg veel makkelijker. Want welk idee heb je er uiteindelijk van gemaakt? We gaan het zo over de foto's hebben, maar mm -hmm. met welk idee ging jij op pad? Ik denk dat je het zo zou kunnen samenvatten. Um, wat ik vond um, in, in hoe die mensen gewoonlijk zijn neergezet... Um, is vooral, wat zijn ze? Ze worden representant van, uh, ja, van hun rol, misschien ja. moet je het zo zeggen. En, uh, Namelijk zwerven en dus in je slaapzak of een winkelkarretje precies, precies. of dat soort dingen. Ja. Want dat he, zien we allemaal op jouw foto's niet. Nee. Wij zien hoofden. Mij leek het interessant om die mensen eigenlijk helemaal los te maken... van al die paraphernalia. En nu is, he, je zou het kunnen samenvatten als te kijken naar wie ze zijn... en niet als wat ze zijn. Ja, maar nu kunnen we niet meer zien dat het uh, daklozen zijn. Nee, dat kun je ook niet. Nee. <laughs> en het, ik denk dat het interessante is... Uh, en dat is natuurlijk wat James Swift ook in zijn uh, uh, inleiding aangeeft. Ineens wordt dit, uh, in ieder geval voor hem vanuit een Amerikaans perspectief... Uh, zijn vroegere schoolmaat, uh, de mevrouw uit die winkel waar hij altijd kwam... Uh, zijn eerste schoolvriendinnetje. En dat is ook vaak zo natuurlijk. Servus uh, zijn... zijn hele gewone mensen die... Op, een, op enig moment is er iets gebeurd waardoor ze niet meer in hun huis leven... Uh, en een andere afslag hebben genomen. Maar tot die tijd... Ja, de manier waarop ik het zie, um, is... Uh, dit zijn mensen die eigenlijk altijd wel... aan de onderkant van de samenleving bungelden. En zolang alles nou maar min of meer goed gaat... is dat nog net te handhaven. Maar als er maar iets verkeerd gaat, dan vallen ze door die vloer heen. En dan is het een hopeloze boel. En dat iets kan zijn, uh, psychiatrische aandoeningen... Uh, dat kan zijn dat ze op een gegeven moment voor een overtreding of een uh, soms klein misdrijf in de gevangenis komen. Dan krijg je ja. geen werk meer. Ja. Uh, dat kan zijn uh, huiselijke problemen, mishandeling, uh, ongelukken op het werk. Uh, en dan pas is het gebeurd. Dus het is, niet, het is geen doorsnee, het is niet de gemiddelde Amerikaan die dit snel gebeurt. Uh, maar het bedreigt eigenlijk natuurlijk een flink ja. deel van de Amerikanen. Hoe zou jij de foto zelf omschrijven? Wat zien we? Um, ik heb geprobeerd die mensen te fotograferen... zoals ik dat met ieder ander uh, middenklasse, upperclass, wat dan ook zou doen. Dus, uh, dus uh, ik, een, uh, laat een, ik het wat beschrijven. Ze is zien goed. er allemaal netjes uit, ze zien er schoon uit, ze zien er uh, fris uit. Ik vroeg net aan jou, toen je hier binnenkwam... heb je ze allemaal van tevoren onder de douche gezet. Maar dat is niet zo, hè, zei je. Nee, je ziet die mensen precies zoals ik ze ben tegengekomen. Deels op straat, deels in de rij voor de, voor de soup kitchen of om in een uh, zeg maar legerdesheilsachtige shelter te overnachten... Dus zij kwamen uh, van de straat. Zo, zo zien ze eruit. Ja. En dat is natuurlijk niet zo gek, want heel veel van die mensen... proberen uh, vertwijfeld aan werk te komen. En dat is niet allemaal even prachtig. Sommigen proberen natuurlijk aan werk te komen... simpelweg om hun drank te kunnen betalen... Ja. of niet om, om, hè, om, om een beetje kwaliteitsdrank uh, te kunnen betalen. Uh, maar heel veel van die mensen zoeken werk. En die zien er dus niet allemaal even mottig en beroerd uit. Ja. Zeker, die zijn er ook. Uh, maar dat is mijn zin is een ja. minderheid. Maar heb je nou wel de rauwe werkelijkheid in beeld gekregen, denk je? Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk wat de werkelijkheid is. Als je naar de buitenkant van die werkelijkheid kijkt... dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk loopt nou ja, ja, van ja, die ik... mensen met een slaapzak enzovoort. Ja, ik zie hier een prachtige frisse zeggen, man... Dit... waarvan ik denk die zou ook uh, manager bij een grote bank kunnen zijn. Ja, maar ik denk als je naar die blikken kijkt van die mensen... dan zie je eigenlijk wel... het. Is niet helemaal koos. Dit leven is niet helemaal fijn geweest. Je ziet wel iets, dat ben ik met je eens. Ja, en dat is eigenlijk veel meer wat ik zocht. Dus hun um, de impact die het op hun eigen bestaan heeft. Dus zeg maar de, de binnenkant, de, de, de psychologische kant, zo je wilt. En niet per se de buitenkant. Uh, uh, nou ja, de dingen die ik net noemde. Oh ja, ja. Fit geslaagd. Volgens mij is het geslaagd, zo begrijp ik het, omdat het impact blijkt te hebben. Ja, mensen gaan de vragen over stellen en vragen wat is het precies, hoe zit dat en waarom heb je het zo nou, gedaan? Nou, eigenlijk weet je, de vragen die jij, die jij stelt ja. geven aan dat het gelukt is om dat cliché te doorbreken. Um, dus ja, ik denk dat het daarmee interessant is. Um, en dat brengt je natuurlijk in de verleiding om te denken: ja, dit is een propagandaverhaal, Ik wil die mensen mooi neerzetten. Nou ja, nee, dat, dat kan de... we nog net niet, maar dat waren wel vragen die opkwamen. Ja, nee, maar ja. Dat, is, dat is dus de kwestie niet. Ik heb ook niet geprobeerd de meest vreselijk uitziende enzovoort enzovoort uit te zoeken. Ik denk dat dit een behoorlijke doorsnee is met een misschien wat ondervertegenwoordiging van de mensen die wel aan het clichébeeld beantwoorden. Ja, ja. Oké, okay, dat wel. Ja. Uh, maar dit is volgens mij een aardige representatie representatie van, van die groep. de grote massa. Ja. Heb je contact met ze gehouden? Heb je de, de gezegd van ik stuur de foto wel op? Ja, ik heb uh, iedereen een foto gestuurd. en ik. Want denk... je had adressen? Of waar naartoe stuur je ja, die dan? Ja, ja. Dus dat zijn natuurlijk vaak organisaties waar zij komen... Uh, waar ze uh, hun kleren opbergen. Hè. Een vuilniszak met kleren ligt daar. plek waar ze kunnen douchen. Uh, Zo'n soepkitchen, kitchen, wat dan ook. En uh, dat soort adressen kreeg ik. Dat heb ik opgestuurd... En ik denk dat zeker de helft van die foto's is teruggekomen als on onbestelbaar. Oké, okay, dus poster dat drift... niet te kloppen. Ja, dat klopte denk ik wel, maar niet meer. Okay. Dus na een aantal weken uh, waren ze alweer op drift, waren verdwenen ergens anders heen. Uh, het, het meest chockerende voor mij was in dat opzicht... dat toen ik uh, in Atlanta een tentoonstelling had in uh, oktober, afgelopen oktober... Uh, ik eigenlijk iedereen een bericht heb gestuurd. Al deze circa 100 mensen die ik gefotografeerd heb. Uh, en, en zeker de lui in Atlanta, dat moeten er pakweg veertig of zo geweest zijn, oh, ja. heb uitgenodigd. En wel geteld één dokter op. En het grootste. Hmm. Natuurlijk, sommigen zijn niet gekomen en zijn wel bereikt. Maar het grootste deel was alweer onbereikbaar en op drift. En weg. waarschijnlijk weg. Doet dat wat met je? Ja, dat, wat bedoel je, dit laatste punt? Dat ja, het feit dat, dat ze uiteindelijk weer weg zijn. En... Ja, dat is natuurlijk. Dat, weet je, een aantal van die mensen blijft in je hoofd hangen. En. Uh, het is heel raar. Nu bijvoorbeeld hangen 23 van die foto's in Naarden. Die hangen daar ongelooflijk groot in, in, in grote nissen. Ja. En ik vind het wrang dat die mensen dat zelf niet weten. En ze ik weten van niks. als, als waarschijnlijk niet. Nee. Een enkeling zit in de, in de lokale bibliotheek of Facebook te kijken of zo... en krijgt dat misschien mee. Maar het grootste deel weet daar niets van. En dat is wrang. Ja. Dat is wrang omdat ik denk dat ze hieraan een soort... gevoel ...van erkenning ja. en ja, waardering ja. ontlenen. Wie heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ja, ik kan, er, ik kan er een paar noemen, uh, maar, maar uh, laat ik zeggen... een van die paar is een en mevrouw Gloria. En Gloria uh, is is uh, uh, uh, dat is eigenlijk zo'n verhaal van iemand die aan die onderkant bungelde... en heel simpel woonde met haar uh, verloofde, zoals ze zegt. En die verloofde is plotsklaps voor haar ogen geëlectrocuteerd. En uh, daarmee is eigenlijk het toch al wankele leven van Gloria helemaal ingestort... Hmm. Uh, en zij, zij was daarbij, zij zag dat voor de ogen gebeuren. Ze heeft geprobeerd hem te redden, uh, dat is niet gelukt. Daarmee verviel haar bron van inkomsten, want de man had werk en zij niet. Uh, maar ook zij, zij zag de hele tijd in dat huis dat beeld voor ogen. Zij is uit dat huis eigenlijk weggevlucht en is volstrekt aan lage wal geraakt aan okay. de drank. Uh, en het laatste wat ik over haar hoorde was dat ze in een gevangenis zat. Ergens in South Carolina. Mm. En dat is dan dus eigenlijk... om een... dit te gebeuren. Ja, zo'n ja, kleine gebeurtenis kun je niet ja. zeggen... maar een botsoort pech. Ja. ja. Goed, dankjewel Jan Banning. Uh, in de Grote Kerk in Naarden uh, is het te zien de komende dagen. En aanstaande maandagavond ben jij uh, te horen in kunststof op ja. de radio. S'avonds om 7 uur. Dank voor je komst. Dank je, Thijs. Het is 5 voor 12. Het Vaticaan is voor het eerst op de Biennale van Venetië. Terwijl de kerk op de kunstmanifestatie in het verleden regelmatig is beschimpt. Antoine Baudaris, priester en kunsthistoricus, goedenavond. Goedenavond. Ja, in het verleden liet een kunstenaar bijvoorbeeld de paus bedelven onder een meteoriet. Snapt u dat uh, het Vaticaan er nu voor gekozen heeft om daar te zijn? Ja, dat begrijp ik wel. Er is natuurlijk de raad voor de cultuur... Um, die heeft een president, dat is een zekere ravazie... die is nogal open en die bevordert vooral het open zijn van de kerk... dus het in contact zijn, ook met de wereld van de kunsten. En ik moet u goed bedenken dat, dat telkens dat het beleid is geweest... nu het misschien wat spectaculairder. maar bijvoorbeeld na, twee, na het staat van het Tweede vaticaanse Concilie... heeft Paulus VI de, de kunstenaars bij elkaar geroepen om toch de verbinding met de kunstenaars aan te houden. In het jaar 2000 heeft Johannes Paulus II dat gedaan... en binnen het 16e heeft kunstenaarsen werelds ontvangen... in de Sixtijnse kapel. Dus het is gewoon een lijn die steeds wordt voortgezet. Ja, toch zegt de heer die u net noemde zelf... tussen kunst en geloof heeft zich een echtscheiding voltrokken. Hij zal waarschijnlijk bedoelen moderne kunst en geloof, maar toch... Noorden. Inderdaad natuurlijk de kunst die kijk je hebt twee als je het heel grof formuleert kun je zeggen het is een kunst die vooral schoonheid nastreeft en de mens wil verheffen en er is ook een kunstvorm die vooral wil protesteren vanaf de twintig jaren van de vorige eeuw en die kunst accadeert natuurlijk minder goed met de kerk dus dat hij zich expliciet inspant om dat nu opnieuw te bevorderen ook met die vormen van kunst dat kun je zeggen dat is wat nieuwer. ja maar waarom wil de kerk juist met die vorm van kunst ook in contact staan Natuurlijk, de kunstenaar op een andere wijze als godsdienst of religie uh, zich bezighoudt met zaken die niet onmiddellijk te beredeneren zijn of, uh, of die onmiddellijk waarneembaar zijn. Dus het is een wereld die sowieso natuurlijk niet ver van, van geloof afstaat. Het is dezelfde hessekwap. Nou, in zekere zin kun je dat zo zeggen, ja. ja. Muziek is daar natuurlijk een makkelijker voorbeeld van. En architectuur, maar ook daar hoort toch ook uh, de moderne kunst bij. En verwacht u dat die dat die Vaticaanse delegatie daar enthousiast wordt onthaald? Nou, dat zullen we afwachten, maar het is, het is, het is in ieder geval treffend... dat wij er nu over praten. <laughs> en Italië is natuurlijk altijd al een land uh, waar zowel de kerk wordt beschermd en tegelijkertijd de kerk wordt omhelst. Ja, ja en dat kan, dat, dat, dat kan beter, zegt u, en dat, dit zou daaraan bij kunnen dragen? Dat zou daaraan bij ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat mensen, kunstenaars... die niks van de kerk willen weten of van iets willen weten... en zeker niet waar het gaat om de moraal van de kerk... dat die doorgaans wel graag willen praten met mensen... die in het geestelijk ambt staan. Ja, oh, dat is ook wel interessant. Maar dat zou nog een heel ander gesprek verven. Gaat u er zelf heen? Nou, misschien wel. Ik weet het nog niet. Ik heb nog geen, uh, geen uitnodiging. Ik zal kijken. Nee, maar als u uitgenodigd wordt, gaat u daar zeker kijken. Ga ik zeker kijken, En ja. dat is ook een beetje de invloed van de nieuwe paus? Nee, dat is niet met de maat. Het staat er los. Van. Het is een lang... Beslist onder de okay. toekomst. Hartelijk dank Antoine Bodaar. Tot uw dienst. Goedenavond. Goedenavond. Einde van uh, met het oog op morgen. Zometeen Casa Luna. Daarin is psychiater Jim van Ostergast. Wij hopen er morgen weer te zijn met Max van Wezel. Goedenavond. Goedenacht, Goedenacht vrienden. Het was tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert het Zigarette.